Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vijf militairen van de luchtmobiele brigade in Schaartsbergen... zijn door de rechter in Arnhem vrijgesproken van mishandeling... bedreiging en vernedering van drie collega's. Drie oud-collega's deden eind 2017 en begin 2018 aangifte tegen de vijf. Een militair verklaarde dat hij na gedwongen drugsgebruik... werd mishandeld en verkracht... Een andere militair zegt dat hij werd geschopt en geslagen. Ook zou er over hem heen zijn geplast. Volgens de rechter is er geen bewijs. Ook zitten er volgens de rechter te veel onwaarschijnlijkheden... en tegenstrijdigheden in de verklaring van de slachtoffers. Malik F., de man die vorig jaar in Den Haag op bevrijdingsdag... drie mensen neerstak, is tot tbs met dwangverpleging veroordeeld. Hij is vrijgesproken van poging tot moord... De rechtbank acht bewezen dat hij drie mensen neerstak om hen te doden, maar dit kwam niet voort uit een terroristisch motief, maar uit zijn psychotische stoornis met achtervolgingswanen. Het OM had 15 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist voor drie pogingen tot moord en drie bedreigingen met een terroristisch oogmerk. Afvalverwerkers, groenbeheerders en experts hebben afspraken gemaakt over het verwerken van eikenproces, eikenprocessierupsen. Bedrijven die de rupsen verwijderen moeten het afval in plastic vaten en zogenoemde big bags bewaren. Het protocol is opgesteld op verzoek van minister Schouten van Landbouw nadat de afvalverwerkers hadden besloten het afval van de rupsen te weigeren om de eigen medewerkers niet bloot te stellen aan de haren. Het dodental als gevolg van de moesonregens in Zuid-Azië is opgelopen tot meer dan 300. Het gebied wordt al meer dan een week getijsterd door hevige regenval, waardoor overstromingen en aardverschuivingen zijn ontstaan. Het weer, zonnige periode, in het noorden eerst nog bewolking, vrijwel veel wind en het is 22 tot 29 graden. Morgen zon en tropisch warm met 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staan drie files. Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Maarse en de Leidse Rijntunnel... 3 kilometer en 5 minuten vertraging. Ook 5 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade. Op de A10 Noord richting de A10 West... tussen Landsmeer en de Koentunnel... 2 kilometer en 10 minuten extra. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Van uur drie alweer van Sofort op zaterdag. Joris Santana en Holden. Ja, hoorde ik net een collega van ons zeggen, Albert Jan. Nou, ik ga nu even voor het buiten. Ga ik eventjes naar, naar huis. Nou, Markers niet echt gelukt. Want in één keer kwam ik met bakken uit de hemel. En de onweer erbij. Dus nou, we je ook meteen hoe het weer op dit moment is hier in Sofort. Maar niet getreurd. De verwachting voor uh, vanavond uh, is oké. Okay. En dan heb je geen eens een Gewoon uh, lekker weer tijdens dancing in the streets. Het derde uur alweer. Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we daarin allemaal doen, Albertjan? Nou, allereerst even een update van de Tour-etappe nummertje 14. Uh, ze zijn nog ongeveer iets meer dan uh, 20 kilometer verwijderd van de finish. En de finish ligt op de top van de Tourmalet. Onder de is wel heel erg bekend. En uh, zodra ze de 19 kilometer uh, hebben bereikt... dan wordt het klimmen naar richting top van de Tourmalet... om daar dan te finishen. Goed, ze zijn er bijna aan de voet van de Tourmalet. Uh, verder hebben, kijken we ook nog met een linker oog naar uh, uh, het golf... het open golf toernooi dat gespeeld wordt in Ierland. Joost Luiten heeft uh, na uh, de donderdag en de vrijdag de cut gehaald. En hij staat momenteel op een gedeelde 35e plaats met min 2... Uh, de leider staat op min 8, maar de, laten we zeggen, de leiders die moeten allemaal de baan nog in. Dus er kan nog best wel wat uh, uh, aan veranderen. Alleen luidt momenteel even uh, van uh, plus 1 naar min 2 op deze moving day. Dus uh, het gaat de goede kant op met Joost. Verder, wat gaan we nog meer doen? Over een tweetal platen hebben we natuurlijk Pit Report. Ondanks het feit dat er dit weekend geen Formule 1 race wordt bereden, is er natuurlijk wel nieuws uit de Pitsstraat. Volgende week is Hockenheim, staat Hockenheim op het programma, maar er zijn dus natuurlijk wel nieuws uit de Pitsstraat. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. Nou, het aantal honden in het dierentehuis uh, is be, we zeggen, behoorlijk afgenomen, dus dat is een goed teken. Maar er zitten nog veel te veel katten uh, in het dierentehuis. Dus deze week hebben we een dier, uh, een, een kater uitgezocht en die luistert naar de naam Coco. Uh, kwart voor vijf hebben we natuurlijk het gedicht van de week. Het is een lastige, het is een moeilijke. Oh. Maar de titel zegt alles, want zij weten het.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 Tot in het derde uur is de muziek net even anders. Zandvoort op zaterdag met uh, Kiss from Fame en de Star Maker. Zo dadelijk, uh, de pit reporter valt weer heel wat te melden, ondanks dat er uh, dit weekend geen uh, Formule 1-race uh, verreden wordt. Maar Albert-Jan heeft wel alle nieuwtjes voor je: Na Paul McCarthy en Michael Jackson. Ja, we hadden net gewoon even een buitje, maar nu kan de zonnebril weer op, Albert-Jan, dus... is wat, hè? Dat gaat helemaal goed komen vanavond. ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report, ja 17 over 4. Kom erop met de allerlaatste nieuwtjes. De Australische Grand Prix in Melbourne blijft nog jaren op de Formule 1 kalender staan. Tot en met 2025 zijn beide partijen nog zeker aan elkaar verbonden. Zo maakt het management van de koningsklasse bekend. Op het circuit van Albert Park wordt sinds 1996 een Grand Prix verreden. Sindsdien is de race in Melbourne met uitzondering van de edities tussen 2006 en 2010 ook altijd de seizo seizoensopener geweest. Dat is ook in 2020 wederom het geval. De eerste Grand Prix van het seizoen en de 25 e race op Albert Park staat dan gepland op 15 maart. Lewis Hamilton, vijfvoudig wereldkampioen in de Formule 1, wil dat de coureurs inspraak krijgen bij het samenstellen van de racekalender. We weten beter dan wie dan ook op welke circuit je kunt inhalen en welke niet, zei hij na zijn zegen op de Britse Grand Prix. Die race op het circuit Silverstone was er een vol spannende inhaalacties. Maar er zijn circuits waar je niet meer kunt doen dan in een treintje achter elkaar rijden. En de Formule 1 heeft voor de toekomst circuits geselecteerd waar het niet het geweldig racen is. De vraag is dan wat ze willen. Een saaie races in een land alleen om daar maar een race te hebben of spektakel zoals we hier op Silverstone hebben gezien. Hamilton noemde weliswaar geen namen van circuits... maar voor volgend jaar is onder meer het circuit van Zandvoort toegevoegd aan de kalender. Van dat circuit is bekend dat inhalen een bijzonder lastig is. De andere nieuwkomer is een straatrace in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Ja, wat loopt hij nou te zeuren dan? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja maar Silverstone is het relatief ook een kort circuit. Ja. Dus Zandvoort is, is ook een kort circuit. Zandvoort heeft meer bochten... Dus het zal best wel moeilijker zijn om in te halen. Maar hij is nog kampioen geworden op he, ja, Hamilton. Ja, klopt. Daar was ik bij. Dit is Formule 3. Ja, klopt. Ja. Daar was ik bij. Toen was ik nog in de opleiding bij collega Willem van Densen. Ah, Oké. Okay. De... En uh, hoe heet hij? Uh, onze andere collega? Ja, Koper. Nee, Kopen. nee ik, ik kom even niet op zijn naam. Oh, Oké. Okay. Goed. Mag ik verder? Ja, ja, ik verder. ja, ja. Technisch directeur Simon, Simon Resta vertrekt nog deze maand... bij Formule 1 en Alfa Romeo... Hij keert vermoedelijk terug naar Ferrari, waar de Italiaan tot juni vorig jaar hoofd was van de afdeling die raceauto's ontwerpt. Alfa Romeo heeft de Fransman Jean Monchot tot opvolger van Resta benoemd. Monchot was hoofd aerodynamica bij de renstal die een voortzetting is van Sauber. De renstal heeft nauwe banden met Ferrari, omdat het de motor van de Italiaanse fabrikant krijgt geleverd. Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi zijn de wedstrijdrijders van Alfa Romeo. Ze rijden dit seizoen in de middenmoot. Rijkonen is het best geclasseerd op de achtste plaats in de WK-stand. Christian Horner steekt de loftrompet over motorleverancier Honda. De teambaas van Red Bull Racing stelt dat de prestaties van de krachtbom tot dusver beter zijn dan gedacht in het eerste jaar. Dit hebben we altijd uh, gezien als een overgangsjaar. Tot nu toe zijn de verwachtingen overtroffen. We hebben. Uh, race 9, Max Verstappen in Oostenrijk. Gewonnen en een paar podiums gescoord, al dus Verstappen. En Pierre Gasly's teambaas op de officiële website van Formule 1. Honda leverde vorige seizoen al de motoren voor Red Bulls zusterteam Toro Rosso. Red Bull nam afscheid van Renault als motorleverancier mede... omdat de Fransen zelf ook een fabrieksteam hebben. Bij Honda komt Red Bull op de eerste plaats. De betrouwbaarheid is tot nu toe erg goed. Nog steeds zijn alle drie de motoren per coureur beschikbaar... Er zijn alleen nieuwe motoren geïntroduceerd vanwege de prestatieverbetering, aldus Horner. Honda en Red Bull hebben al aangekondigd dat er vlak na de zomerstop een volgende krachtbron komt die flink wat extra pk's moet opleveren. Zoals gezegd, Max Verstappen rijdt dit weekend eh, niet de Formule 1, maar wel de virtuele 24 uur van Spa-Francorchamps met onder andere Lando Norris. Volgende week staat de volgende Grand Prix in Duitsland op het programma. De Red Bull-coureur kijkt uit naar de race op Hockenheim. Er zijn altijd veel Nederlandse fans om ons aan te moedigen. De, de stadionsectie is heel cool. Je gaat een snelle bocht in en dan een gekantelde bocht met maar een kleine uitloopstrook. Als je in de, eerste, in de laatste bochten de juiste flow hebt richting het rechte stuk, kan je best wat tijd winnen. Het wordt volgende week erg warm in Zuid-Duitsland. Dat biedt mogelijk perspectief voor Verstappen in Red Bull. In Oostenrijk, waar de Limburg won, was het ook bloedheet en had Mercedes problemen met het koelen van de motor. Verstappen zegt desgevraagd... ik denk dat het warm wordt... wat altijd zorgt voor meer uitdaging en vertier. We hebben een goede lijn te pakken met de auto... en verbeteren nog elk weekend. Dus ik kan niet wachten om weer te beginnen. Tot slot nog even een kijkje naar de stand op de WK. Lewis Hamilton natuurlijk ruim op voorsprong met 223 punten... gedeeld door Valtteri Bottas met 184... en daarachter Max Verstappen met 136. Gevolgd door Sebastian Vettel met 123... En Leclerc met 120 punten op de vijfde plek. Pierre Gasly, de teammaat van Max Verstappen... vinden we terug op plek 6 met 55 WK-punten. Tot zover. Oké, okay, dankjewel albert -Jan. Dat was het weer, het uh, nieuws uit de Pitstraat. Je hoort het uh, elke zaterdagmiddag zo rond kwart over vier. Jawel, nou, het zonnetje schijnt in Sanford. Wel een leuke opmerking van iemand uh, op Facebook. Hij zegt, uh, is Dancing in the Streets al begonnen? Was hij juist? Ik hoor boem, boem. in is al Nee, dat begint om 8 uur, hè, vanavond. Oh, 7 uur, 8 uur. <laughs> Dancing in the Streets, vanavond in het centrum. Gewoon zaterdagmiddag hier in deze. Ja, killing joke was dat. En Love Like Blood. Een van de grote hits uit de jaren 80. Misschien ken je hem wel, als je zo'n beetje op leeftijd bent. Zo rond de 50, dan ken je hem zeker wel deze plaats. Over rond de 50 gesproken. Fred, hij is er weer straks na vijf uur met Entertainment for You. De jonge god van, van CFM. Toch? Ja. Uh, even kijken, uh, wat gaan we nog meer doen? Oh ja, golf. Uh, uh, golf, ja maar even, even, tussent, even je bij de Tour. Uh, nog uh, ruim uh, 16 kilometer te gaan, maar de klim naar de Tour Malais is begonnen. Dat is één. Twee, Joost Luiten, ik meldde hem dat hij gedeeld twintigste stond op de ja. min drie. Maar hij heeft het rondje afgemaakt met level par. Dus hij, heeft, uh, hij ging hartstikke goed. Drie bogies op rij... Maar daarna ook weer drie bogies op rij. Dus uh, drie birdies, drie bogies. Maar goed, per saldo, level par voor de ronde en gedeeld 44ste. Uh, ook in, uh, op de Kennermer werd afgelopen maandag gegolfd. En wel uh, de golfdag voor de Zandvoortse Open Golf. Afgelopen maandag werd op de baan van de Kennermer Golf Country Club uh, het 19e Zandvoortse Open gespeeld. Na een spannende wedstrijd met 96 golfspelende inwoners van Zandvoort, kwam Richard Kerkman met 38 punten bovendrijven. Wethouder Joop Beertsen was aanwezig om hem de hoofdprijs uit te reiken. De in dorp Zandvoort wonende golfers, want de Bentveldse inwoners mogen niet meedoen... kunnen zich op gaan maken voor de 20 e editie komend jaar. Kerkman had overigens een bijzondere dag. Hij was jarig en werd ook nog eens kampioen. Doe dat hem dat nog maar eens na. Maar goed, een geweldig initiatief elk jaar van de, van de, van de Kennerman Golf Country Club... dat de inwoners van Zandvoort daar een golftoernooi mogen houden. Dus de, ook volgend jaar wederom Zandvoorts open op de Kennemar. En kan uh, iedereen daar gewoon aan uh, meedoen of niet? Uh, er is een je, je kan eraan meedoen, maar er is, op een gegeven moment worden de, de handicaps worden, worden gemaximaliseerd. Stel je hebt handicap 40, dan moet je weg voor handicap 24. Dus dat is wel pittig hoor. Nou, ik heb heel veel handicap, dus... Uh... <grijgene> Goed. Dat is weer een, ja. een ander verhaal. Zo dadelijk het uh, dier van de week. We hebben een kat vandaag uh, in uh, de aanbieding. Uh, dat ga je krijgen na deze plaats van de Robert Cray Band. Ja. And don't be afraid of the dark. Get De singel van de Robert Grey Band En Don't Be Afraid of the Dark. Het is vijf dier van de week. Een keer geen hond, maar een kat. Deze superschattige sch en knappe poes heet Coco. Coco is al eerder bij ons in het asiel geweest. en is helaas teruggekomen omdat de vorige eigenaar te weinig thuis was. Coco liet namelijk weten dat ze graag veel aandacht wilde. en voelde zich ongelukkig als ze die niet kreeg. Coco begroet de medewerkers altijd heel vrolijk met lieve, zachte miauwtjes. Ze houdt ontzettend van eten, maar kan hierin wel een beetje kieskeurig zijn. Deze dame weet wat ze wil. Coco mag wat gewicht verliezen en dit zal zeker lukken als ze heerlijk naar buiten kan en met u kan gaan spelen. Met balletjes bijvoorbeeld. Coco komt graag knuffelen en kruipt ook wel eens op schoot. Wanneer ze daar genoeg knuffels heeft gekregen, dan laat ze dat ook weten. Bent u veel thuis en wilt u deze gezellige dame een warm plekje geven? Kom dan snel langs. En waar is dat langskomen dan? Dat is, uh, want Coco verblijft momenteel in het Dierenthuis Kerenland. Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskerenland.nl. Want ook Coco verdient een thuis. Zo is het net. dus ga voor Coco of de andere leuke dieren... naar het uh, Kennen met Dieren thuis aan de Keesomstraat nummer 5. Straks het gedicht van de dag om kwart voor vijf. Maar kunnen zeggen, Albert-Jan, vanavond treden ze live op het uh, gashuisplijk. <laughs> ja. Tijdens Dancing in the Streets. Dat zou mooi zijn, hè? Dat zou mooi zijn. Ja. Daryl's House, Daryl Hall en uh, oh, yeah. -Lo Green En I Can Go For That, staat dier van de week. Ja, en, uh, een van de favoriete plaatjes van uh, collega Albert-Jan. En geheel terecht, want het uh, blijft gewoon een uh, geweldig uh, nummer. Deze in uh, Daryl's House. Leuk om een uh, keer uh, terug te zien ook. En dat kan op uh, YouTube, kan je gewoon even opzoeken op I can't Go for that. Sheila Green live in Daryl's house. Ja, nog even, we hadden de afgelopen maandag dus uh, een uh, golf op de Kennavar. Maar afgelopen weekend hadden, vond de jaarlijkse terugkerende stand-up paddle wedstrijden uh, onder de titel Battle of the Coast plaats bij de spot. Ruim 60 internationale atleten uh, lieten op een onstuimige Noordzee hun vaardigheden zien. De Deen Christian Andersen, de Zweedse Emma Rijmerink... gingen als eerste in hun categorie over de finish. De toeschouwers zagen hoe de internationale atleten de Noordzee trotseerden. In twee dagen werden er in drie disciplines gestreden. De sprintrace of downwinder, de lange afstand en de NK beach race. Sinds afgelopen jaar is de battle, zoals de wedstrijd genoemd wordt... Onderdeel van de Eurotour wordt afgewerkt tijdens 22 evenementen in 14 landen. Wethouder, wederom, wethouder Joop Berendsen gaf het startschot bij de mannen voor de beach race. Dat werd uiteindelijk een spannende eindsplit tussen Christian Andersen, Deen en Ton Auber... waarbij Andersen als eerste de finish bereikte. De Zandvoortse Emma Rijmerink was bij de dames het meest succesvol. Ja, Joppe heeft wel een mooie baan, hè? Die is overal bij, hè? Oh. Net ook bij het golf. En uh, nou ook ja. weer uh, erbij. Zodanig het gedicht van de dag. Een hele mooie hebben hoor. Zij weet het. Die krijgt te horen zo uh, rond kwart voor vijf. I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and is it mine. If you receive my letter, telling you I'd Driver, please look for me Cause I couldn't bear to see what I might see I'm really still in prison in my love sheet Can't believe I see a hundred yellow De, de single van Dawn uit de jaren zeventig. Uh, zo bij CFM. Zo vlak voor het gedicht. Want het is kwart voor vijf. En dat betekent dat hij er weer aankomt. Het gedicht van de dag. Zij weet het. De maan staat hoog aan de hemel. Ze zegt me. Je moet er weer eens uit. Ze heeft gelijk. De stad staart door de ruiten. Ze zegt me kom je weer naar buiten dus ik ga gelijk patta, chaka, iets te weinig money in mijn zakken maar dat maakt niet uit dat maakt niet uit outfit, blakka iets te weinig money in mijn zakken maar dat maakt niet uit nee, dat maakt vandaag niks uit Maar na alles wat ik, heb ik dit verdiend ze weet het ze weet het na alles heb ik dit verdiend en zij weet het maar na alles heb ik dit verdiend. Ze weet het. Na alles heb ik dit verdiend. En wie weet het? Zij weet het. Ren voor de club. Sta te kijken. Veel te lang geleden, zeggen mensen. En ze hebben gelijk. Het hek gaat eventjes open. Een kaartje hoef ik hier niet meer te kopen. Ze hebben gelijk. Morgenochtend staat ze in de keuken. Een ontbijtje voor een strijder aan het maken. En ze heeft wederom gelijk. We zitten samen aan de tafel te genieten. En ze stelt niet te veel vragen over gisteren. Ze heeft gelijk. Want na alles heb ik dit verdiend. En zij weet het. Na alles, na alles heb ik dit verdiend. En zij weet het. Na alles...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 Chaka, iets te weinig money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit, bro. Niet uit. Outfit fi belakka, iets te weinig money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit. Ja, dat het Vandaag niet uit.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 Ze heeft gelijk We zitten samen aan de tafel te genieten En ze stelt niet veel vragen over gisteren En ze heeft gelijk Nee, vandaag niet hè. Nou Dan krijg je zometeen weer. He. The time of your life. Na vijf uur in uh, Entertainment for You. Met uh, Fred Heij. Hij is uh, weer in de studio. Zodat we gaan met de prater. Dit was uh, Bill Medley en uh, Jennifer Warnes. Inderdaad, I've had the time of my life. Heb jij zo aan het eind uh, nog wat te melden, Albert-Jan? Nou ja, ik te melden, uh, even terug naar de Open uh, Golf. En dan gaan we naar Ierland. Zoals gezegd, uh, momenteel Joost sluit op een gedeeld 44e plaats. Met, uh, met uh, Level Par. Na drie dagen stond hij op na 15 stond hij op min 3. Dus toen was hij gedeeld 20ste. Dus daarna drie, drie bogeys. Daarna. Ja, dan, dan ga je vanzelf... Uh, verdwijnen uit de top 10. Maar nou, momenteel zijn dus... de grote jongens, de leiders... Uh, naarmate je hoger in het klassement staat... start je later. Dus uh, momenteel zijn de, zeggen, de... de hoger geklasseerde golvers... de baan in. Uh, vanmorgen uh, startte JB Holmes... of vanmiddag uh, als leider met min 8. Maar inmiddels... Uh, uh, hij moet nog starten, maar Tommy Fleetwood, Tommy Fleetwood staat momenteel op min 8 na hole 1. Holmes moet de baan nog in, Jordan Peace, een Amerikaan, gedeeld 4 op min 7, die staat op hole 3. En Westwood, de oude taaier, staat op gedeelde, ook op gedeelde vierde plek met min 7 en uh, speelt ook momenteel op hole 1. Dus uh, er wordt nog volop gestart daar in Ierland. Prachtige baan en hij ligt aan zee, dus dat noemen ze de zogenaamde Golf links. Met de wind uit zee, maar het is, het is droog. Na, gisteren ook veel regen en uh, nattigheid, maar vandaag is het droog. En uh, nog tot uh, later, deze dag, uh, live golf vanaf, uh, uh, vanuit Ierland. Ja, ik kan live kijken op Ziggo uh, Sport. ziet er prachtig uit, uh, die ja, beelden. Prachtige baan. Zo dadelijk entertainment voor jou. Goedemiddag, Frits. Goedemiddag. Ja, je bent ja. er weer gelukkig. We hebben je even een ja. paar weekjes uh, moeten missen. Ja. Maar en en, en daarna ga ik weer een paar weken. Hij, hij is een <laughs> stuk ouder geworden. En daarna gaat hij weer een paar weken. Wat is het niet allemaal met jullie? Ja, ja, ja. ja toch ja. een uh, zomerreces. Ja, ja, zomerreces. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, ja, nou... Ja, zo kunnen we het wel <laughs> uh, Rob. Ja, jij gaat lekker op vakantie. Ja. Uh, albert -Jan op uh, werk. Werkbezoek. Uh, Werkbezoek. Werkbezoek. Ja. Werkbezoek. <laughs> ja, wat gaan we zometeen doen na vijf uur? Nou ja, eigenlijk zou uh, Alwin hier zijn. Over zijn uh, nieuwe single uh, zouden we gaan praten. Uh, die was getiteld, lekker ding. Maar ja, helaas, uh, ja. Is weg. Hij, hij is, het lekkere ding is weg. Hij is, hij weg. is, machine, hij is Ja. En uh, we gaan uh, bellen met Frans Joostink. Zijn nieuwe single heet. Dat is de zomer. Nou ja, de netkeuken. net een aardige plos daar beneden. Dus. Nee, het wordt nou mooi weer. We hebben vanavond uh, dancing in the streets. Dus het gaat helemaal goed komen. Uh, uh, Oké. Okay. En uh, Marvin gaan we ook nog eventjes uh, bellen. En hij over als zij naar mij kijkt. Dus Oké, okay, nou. En een heleboel lekkere muziek maar, natuurlijk. Zo, Ma mag dat... nog even? Ja, ja. Ben je niet bezig met een website? Uh, ja, voor ja, het ja als mensen dus eventueel uh, ja, dingetjes willen bekijken. bezichtigen foto's van artiesten. Uh, ja, collega's. collega's, <lacht> collega's <lacht> dat zegt uh, niet uh, voor niks of, natuurlijk. Of, of collega's inderdaad. Uh, zoals uh, Albert-Jan Vos en, uh, <lacht> en, uh, en, uh, en Rob Harms natuurlijk. Dus ga even naar uh, cfmartiesten.nl Dat vertelde ik niet. Kan je dat nog één keer herhalen? Oftewel, of, of laten we zeggen, zfm. Artiesten.nl. Artiesten ja. Nou. En, uh, ja. Hartstikke goed. Nieuwtjes. Je Kunnen ze ook ma mailtjes sturen. Alles is mogelijk. Dus. Dankjewel Fred En uh, veel plezier. En een fijne vakantie. Of als laatste uitzending voor de vakantie? Uh, nee, ik heb hierna nou nog twee. Oh. Nee, ik ben oh. nog niet helemaal. Weg. Ja, ik heb er nog Niks oh. <laughs> aan de hand. Dan ben ik alweer terug, hoor. Ja, dan ben, ja, dan wel, ben je ja. al lang weer terug. <laughs> Tot over drie weken, Albert-Jan. Ja. Oké, okay, en een fijne zaterdagavond. Bedankt voor het luisteren. Yo. Dag. Doei, doei.